1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het aan VVD-fractieleider Zeilstra ligt... komt er in Nederland niet snel meer een referendum. Ook niet over Europa. Zeilstra reageerde in Pauw en Witteman... op het voorstel van de Britse premier Cameron... om een referendum te houden over Europa. De VVD-er wees erop dat zijn partij tegen referenda is. Hij wil wel dat meer beslissingen in de EU-lidstaten zelf worden genomen. Maar op een aantal gebieden zou de EU juist meer invloed moeten hebben... Zijlstra vindt dat het kabinet met een lijst moet komen met onderwerpen waar dat allemaal voor geldt. PvdA-leider Samsom is niet bang voor een, Europese referendum, een Nederlandse referendum over Europa. Hij zou het aandurven, zei hij in Samson. Samsom wil niemand uit de EU, alleen de PVV.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 De sterke toename is volgens Jordanië een rechtstreeks gevolg... van bombardementen op dorpen en steden in het zuiden van Syrië. Aanvaller Eden Hazard van Chelsea heeft in de bekerwedstrijd... tegen Swansea City een ballenjongen geschopt. De Belgische international stoorde zich in de slotfase van de return... aan getreuzel bij een ballenjongen van de thuisploeg. Toen de jongen de bal niet snel genoeg losliet, schopte hij de tiener duidelijk zichtbaar in zijn onderbuik... Het publiek van Swansea en de spelers van de thuisclub reageerden woedend. De aanvaller van Chelsea kregen een rode kaart. Het weer nog her en der brede opklaringen. Minimumtemperatuur min 15 graden. Overdag zonnige periode, het blijft droog. Middagtemperatuur rond min 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Vanwege de flamenco biennale... die nog tot en met 3 februari in zes verschillende steden in Nederland gehouden wordt... nemen wij een duik diep in de, deze fantastische stijl van zingen en dansen en uh, gitaarspelen. Met Rini Kersten die, die het zelf gedanst heeft... en al 25 jaar lang uh, Spaanse artiesten naar Nederland haalt. Dat doet hij nog steeds. Um, is zelfs een, een boek gewijd aan het centrum dat hij 25 jaar lang heeft opengehouden Centro Flamenco Puro Utrera del Norte. Dat betekent dat is Spaans voor Utrecht uit het noorden. Ja. Dat nee Utrera uit het noorden. Het is wel een grappig verhaal. Um, de naam is al vaker gevallen in dit programma. Carmen Linares. Die, die ook op de biennale. Uh, ja, met de Nederlands Blazen samen. Interessant. Ja. Die um, die was verbaasd over haar grote succes, wat ze dus zeg maar 25 jaar geleden in Nederland had. En die deed een interview met El Pais. En Utrecht is sowieso voor een Spanjaard heel moeilijk uit te spreken. Ze komen niet verder dan Utrecht. Uh, maar zij was de naam ook vergeten. En uh, om zich ervan af te maken, zei ze toen: Maar Utrera del Norte. Oh ja. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dat werd het. Ja. Geuzenaam voor Utrecht. Ja, Geuzenaam voor Als flamenco staat. En dat is dat plaatsje waar die twee uh, kijkende kijk, ja, ja, ja, oude, ja. oudere dames ja. vandaan kwamen. Ja. ja zie je. En, en in dat boek staat, dat vond ik wel heel uh, grappig... Um, een foto van jou met deze Carmen en Pina Bausch. Ja. de Se Trouvé-ensemble. Pina Bausch, grote, een van de allergrootste choreografen van moderne dans ooit. Ja. Hoe kwamen, hoe kwamen jullie bij elkaar? Um, wij waren... Ik heb heel lang een huis gehad in Zuid-Spanje, bij de la Frontera. En Carmen had op dat moment optredens in Sevilla. En die belde mij in paniek op dat ze bezoek had gekregen... van ja, een wereldberoemde choreograaf, Pina Bausch. Maar Carmen spreekt geen Engels, geen Duits, geen Frans, niks. Dus Pina Bausch had bij haar aangeklopt. Ja, en hij had Pina... gezegd, ik ben een wereldberoemde choreograaf, namelijk Pina Bausch... Ja. En die was naar voorstellingen van haar geweest, oh ja. twee avonden achter elkaar. Want Pina was op dat moment een idee aan het ontwikkelen... om iets met oh ja, ik. Uh, invloeden, flamenco, al dan niet. Uh, maar ja, Carmen moest met haar optrekken. En ja, als je niet communiceert, is dat lastig. Dus die vroeg of hij <lacht> naar Sevilla wilde komen om haar te redden. Wat ik maar uh, <lacht> al te graag deed. Want ik ben een ontzettende adept van Pina Bausch. En ik vond het natuurlijk heel bijzonder uh, om daar mee op te trekken. Ja. ja? En hoe was dat dan? Want dat is... Ja, nou, op dat moment was voor mij vooral vertalen natuurlijk. Ja. Uh, maar vro waar vroeg Pina Bausch naar? Wat wilden ze, we wilde ze weten? Nou ja, wat jij ook wilde weten. <lacht> Gondo, duende, uh, dat soort vragen. En dat zijn ook niet, geen makkelijke vertaalklussen natuurlijk. Wat <lacht> uh, geestig. Ja. Maar het is dat die foto is, Pina Bausch... Nou ja, Lacht. Die zit hier stralend te lachen. Ja. Ja. In dit café of restaurant. De, wat is het? Misschien wel de keuken van uh, Carmen Linares. Nee, het is een, uh, rest een restaurantje, restaurantje. in Sevilla. Ja. Dat zie je bijna ja. nooit. Nee, nee, nee. Ja, dat, het was ook een ontdekking voor haar. Ondanks nog de film uh, over Pina Bausch uh, gezien. Dat moet ik nog zien. Ik heb hem thuis. Die, ja. die, die, die, die gaat over mensen die met haar gewerkt hebben en vertellen over haar. en Dan zie je ook wat beelden van haar. Nou, buitengewoon indrukwekkend, maar ook heel erg tragisch vooral. Dat tragische... Ja. Uh, Spreekt er vooral uit. Niet te lachende Pina -bouw. Maar goed, wel in dit boekje dus. Dat gewijd is aan jouw levenswerk eigenlijk. Rini Kerstin. Um, Carmen Linares op het, op het festival uh, de, de Flamenco Biennale. Um, we hebben hier een gitarist in huis. Die gaat nog wat spelen live. Edzard Udo de Haas. Ga jij op de uh, Biennale wat doen? Ja, ik uh, ga spelen op het Gala van de Neder Flamenco, Zo heette die avond. In Utrecht komende zaterdag en daar presenteer ik mijn cd. Je hebt een cd gemaakt. Ik heb uh, ja, mijn eerste solo-album opgenomen, Aurora heet het. En um, nou, het, het is helaas uitverkochte avond, maar nou, ik heb Dat er echt moet, je, in... moet je juist niet helaas zeggen. Nou, voor de luisteraar die, ja. uh, die, wil, uh, die wil komen wellicht. Dat is helemaal niet erg. Hey, um, waarom ben jij Flamenco gaan spelen? Uh, nou, flamenco gitarist geworden? De, de flamenco uh, raakte me al vanaf het eerste moment dat, ik het, dat oud, ik het hoorde. Hoe oud was je? Ik was kind. Ik hoorde het op de radio. En uh, ik vond de, de melancholie en de kracht daarvan vond ik heel. Uh, ja, dat raakte me. Dat correspondeerde met iets uh, hoe ja, ik mezelf voelde. Je was een melancholisch jongetje? Ik was een melancholisch en pittig jongetje ook. En uh, dus de kracht van flamenco vond ik. Het me ook aan. Hoe uiterde die pit zich? Uh, ja, ik was. Ik, ik was. Uh, ik had heel veel energie, altijd. Ik wilde de beste zijn in alles. En uh, ja. ja, kampioen en, en zo. Ski-kampioen. Ski -kampioen. Ja, ja Ja, ik was heel fanatiek in alles wat ik deed. Je spreekt ja. over de verleden tijd. Ja, dat is, nou, dat is er vooraf gegaan, waarom? Je bent een, een middelmatige gitarist geworden uiteindelijk. Nee, in de, in de, in de, eigenlijk dat heb ik alleen nog maar in gitaar gehouden. In, de, in <laughs> andere dingen. Sporten niet meer, dat doe ik nu alleen maar voor de, voor de lol. Maar je vond iets van en die melancholie en die ambitie? Vond je juist in, in de flamenco terug? Ja, de, de kracht. Dat, dat sprak me heel erg aan van flamenco. Ja. Ik ben klassiek gitaar gaan studeren. Daar ben ik ook dol op. Maar uh, toen merkte ik dat ook voor de, voor de gitaar... voor mijn instrument flamenco heel uitdagend is. Ja. Want het heeft de techniek van de klassieke gitaar... En, en, en nog eigen technieken. Ik kan mijn eigen muziek componeren. Dus het geeft me heel veel vrijheid. ook ja. Maar misschien raak je dan toch ook wel een beetje... nog weer aan een van die aspecten die het zo bijzonder maken. De, die combinatie van kracht en melancholie. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel bijzonder is. Juist, ja, dat... juist dat, die mengeling van die twee. Want die, die, die lijken elkaar natuurlijk juist te bijten. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn... De, de Nou, Flamenco heeft nog veel meer aspecten. En het, het, ja. is, het is heel uh, organisch. En het kan van, van, het, van de ene emotie in de andere overgaan. Maar dat is wat mij erin aanspreekt. Je gaat nu spelen. Ook weer live, dames en heren, in de studio. Het gebeurt allemaal ter plekke in het moment van Casa Luna. Wat ga je spelen? Uh, Rondeña, uh, f, uh, een gedeelte van, van mijn cd. En het is geïnspireerd op een traditionele flamenco-tekst. Die tekst gaat over iemand die een vogeltje uit zijn nest haalt... om hem te helpen volgroeien. Er was iets mis mee, kennelijk. En als het vogeltje uh, weer helemaal klaar is om te, om te vliegen... en gezond is, dan gooit hij hem uit om weg te vliegen... maar het vogeltje is zo dankbaar dat hij weer terugkomt op de schouder. Ah... Oh. Oh. Oh. Het loopt goed af, dames en heren. En, rende, ja? en dit is een compositie van, jou, van, van jouzelf? Ja. Edsard Udo de Haas. Exact, Udo de Haas, met een compositie van eigen hand. En toen was hij weer terug bij zichzelf. Een nieuwe CD, zaterdag gepresenteerd, dankjewel. De CD heet Aurora. Maar dit was dus hartstikke uh, live. Um, iets wat we, ja, dat begrip duende is voor kwart voor één al aan de orde gekomen. Komt zo meteen nog even terug met uh, die uh, attente luisteraar Ferdinand. Overigens, iedereen die iets, iets wil melden via de telefoon: sterke verhalen of prachtige herinneringen aan Flamenco. Door het zelf gedaan te hebben of concerten te hebben meegemaakt in Spanje of hier. Die is natuurlijk uitgenodigd om, om uh, nou ja, dat verhaal te vertellen. 0800-1121. Ik denk dat u dat nummer wel uit uw hoofd kent. Van Casaluna. 0800-1121. U mag gewoon meedoen, maar dat weet u al lang. Uh, ritme. Het is namelijk, als je over, uh, met echte flamenco-muziek uh, uh, in gesprek gaat, dan gaat het over ritme. Begin, jij had het, uh, Helena, net ook al over... Die, wat zo moeilijk is in die kantogondo is... dat het in 12 gaat. Een hele lange maatsoort eigenlijk. Dat maakt het zo moeilijk. Dus ja. kan je daar iets over zeggen? Het spel dat ermee gespeeld wordt, zoals jij nu net gedaan hebt... voor mensen die daar echt ver, ver van afstaan. Ja, ik denk dat flamenco inderdaad heel erg met ritme speelt. Zoals in dit stuk, wat ik er zelf uh, fascinerend aan vind... is deze stijl... Het komt van een fandango. De oorsprong zit in, een, uh, in volksmuziek, een drikfrasmaat. Ja. Maar het is zo geëvolueerd dat het begin helemaal geen ritme heeft. Dus nul. Ja. En daarna uh, komt er een ritme in. En dat is een, uh, eigenlijk een ingewikkeld ritme, een flamenco ritme. En flamenco heeft een paar ritmes die, die denk ik alleen maar in flamenco voorkomen. Niet in andere soorten muziek. Hoe, hoe, hoe, hoe klinken die dan? Kan je dat tellen? Kan je dat laten horen? Ja, jullie ja. samen, weet ik veel. Ja. Ja, als ik het uit moet leggen, je hebt het in 12 of in 8. Uh, misschien kunnen we iets bazaals laten horen in 12. Ja. Dat wij het. Uh, Kijk, nu wordt, nu wordt het leuk. Ja. Ja. Kijk, nu, nu, nu begint ook de docent er in die Kerst en ermee ja. bemoeien. Ja, ja de, de, de zijn er zijn accenten op de. Heel veel niet-westerse muziek begint, uh, is het accent niet op de 1. Ja, ja, ja, maar in, in, uh, in Flamenco is dat niet zo. Het begint is niet, op de 12. Op de 12? Accent niet op de 1. Ja. ja. De 1 doe je niet. Oké. Okay. al nee. uh, op het verkeerde uh, En dan is het nog een samengesteld uh, maat van twee keer drie tellen en drie keer twee tellen. En Wat? dan stopt het ook nog eens op een ander moment in je verhaal. Wat klinkt als 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Accent op 12. Op 3. Op 6. 8 okay. op 10. 12. En dat kan je dan meteen op improviseren ook. Komt u. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hey. Ja. Weet je, dit is van, ik vind het geweldig hoor dat dit nu gebeurt. Want ik heb, dan, het rare is dat je dan het gevoel hebt van, nou oké, okay, dit is zo essentieel. Zo simpel als het is, maar het is zo essentieel. Het is, hoe maar, kan nou een ritme eigenlijk de ziel hè, uh, uh, uh, hebben van wat die hele stijl en die hele wereld is? Maar dat is het eigenlijk. Ja. Laten we ook nog iets in achterhoor horen. Oké. Okay. Toch? Uh, nee, jullie gaan je rang maar. Ik, ik ga even, even achterover leunen. Jij telt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Het is een muzikale zin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 1, 2, 3. Ja, kan du maar dat betekent dat is het dan, omdat het zulke lange, hè, relatief lange maatsoorten zijn, is dat dan maakt het dat complexer. Heb je dat het gevoel dat wanneer in een twee-kwartsmaat of drie-kwartsmaat of vierkwartsmaat... dat is natuurlijk betrekkelijk overzichtelijk. Is dat het verschil als muzikus? Uh, als muzikus is er een, uh, een, een basismanier om, om de maat te spelen als, er, als, er, als, als gitarist dan. Ja. Als er niet gezongen of gedanst wordt... Uh, is er een manier om eigenlijk die maat door te laten gaan. Ja. En, die, en dat heeft een bepaalde structuur inderdaad. Ja. Een, een, een maar het, is, is, is, is, het, is het complexer? Is, ervaar je het als complexer dan wanneer je... Een twee maat of een driekwarts maat of een vierkwarts maat speelt? Uh, nee, op een gegeven moment voel je het wel, maar de invulling kan natuurlijk on, oneindig complex uh, ja. zijn van zo'n maat. Precies. ik weet dat dat. Dus niet-flamenco-muzikanten verschrikkelijk veel moeite hebben altijd met dat begrip om op 12 te beginnen. Hè? Ja. Jazz-muzikanten hebben dat ook. Die, ja. ja. Die snappen dat niet. Die snappen dat niet. Nee. nee. Maar Spanjaarden doen dat ook weer niet. Die zeggen: Un do, un do, 3, 4, cinco, seis, siete, ocho, nueve 10. un do. Dus. maar Bij dat is wel, twee. nee, maar mm. dat is wel via het ritme betreed je wel, kom je wel aan het geheim van wat flamenco is. Ja, je kunt, wij kunnen er moeilijk over doen met door grote verhalen te vertellen, maar mm. dit, ik... in wezen is het, is het dit denk ik. Zo. Ja, ja, het ritme is wel, ja, en dat ja. zit in de zang. Ik denk dat in wezen de flamenco zang is, ja. en, en, en, en, daar, en daar zit het ritme in, echt in de melodie van de. De gitaar bijgekomen en dan zeg ik en heel veel later is daar pas de dans bijgekomen. Ja. Het publiek draait het graag om, maar... Ja. Het uh, de eerste dansen. Nee, eerst de zang, ja, eerst de Het publiek ziet eerst de dans, is, ja. de roffelende... Het grote publiek, ja. ja. ja. En, en dat ritme, kan jij daar iets over zeggen, Helena? Hoe, dat, hoe je dat ervaart, hoe je, dat, hoe je daarmee werkt? Want dat is dan vervolgens, dit is dan het stramien, het geraamte. Maar daarbinnen ben je vrij, denk ik. Daar kan je niks over zeggen. Ja, je kan, je kan natuurlijk... En we zingen op de, op de toon, op, ja, de, op de, de tel, tel maar ja. je kan hem ook wachten, wachten, ja. wachten, wachten en dan ja. laten komen. Je speelt wel, je kan elkaar heel erg verrassen met het ritme. Of hem juist niet af te maken, een woord. Hmm. Um, even kijken. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurt heel vaak, dat je een woord niet afmaakt. Oké. Okay. Verde, que te quiero verde, zeg je dan bijvoorbeeld. Of dan zeg je, verde, que te quiero ver. En dan die D, dat ah. is dan ook een, een tel die je niet zingt. Spanning maken, ja. daarmee. Want ja. dat is dat voortdurend waar je mee bezig bent. Spanning ja. maken en de spanning opvoeren eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, weglaten. De kunst van ja? het weglaten ook wel. Ja, ja. geweldig. Nou ja, ik, ik zou bijna zeggen, ga, ga maar gewoon door. Maar <totstut> euh, ik krijg nu nog een... Die wilde ik wel even naar voren halen. Deze reactie weer van Ferdinand. Op Ferdinand. Waar Ferdinand komt terug. Ombre de la casa, zoals hij zich inmiddels noemt. Hij groet ons en ik kom nog even terug op Duende. Bij de paasprocessie bijvoorbeeld van Malaga. Dat is een zeer imposant gebeuren. Met processies en duizenden toeschouwers. Begint opeens iemand de flamenco te zingen. Saeta. Saeta. In, in koor. Drie mensen in koor. Saeta. Wat is dat? Een paaslied. Maar... Nou vertel maar Rini. Nou, zal ik het eerst afmaken? Ja, nee, maak ik uh, af. Euh, aangeraakt door de mysterieuze duende. En er is niets ontroerder dan deze vaak heese, ongeschoolde stem te horen... terwijl de duizenden toeschouwers stilvallen en met kippenvel luisteren... naar alle vreugde en ellende van het leven... die daar plotseling door iemand vertolkt wordt... die misschien nog nooit gezongen heeft. Er is zoveel spirituele kracht verloren gegaan. Laten we de duende in ere houden. Flamenco is vuur... Duende is de zuurstof. Slaap lekker. Oh, nee. Nou, nee. Dat laatste meent hij niet natuurlijk. Maar goed, saeta. Mooi gezegd. Wat is, ja, toch? toch? Mooi gezegd. Maar wat is dat dan? Nou ja, saeta is een heel mooi voorbeeld van waar we het net over hadden. Zoals de flamenco ooit begonnen is met ja. alleen zang. Ja. Op een uh, ingewikkeld kompas. Hè. Um, ingewikkeld ritme. Ingewikkeld ritme. En het onderwerp is natuurlijk uh, religieus. En heeft te maken met... Uh, met God uh, en met Pasen. God ervaren, eigenlijk. Ja. Dat, dat gebeurt tijdens zo'n paasproces. Ja. Ja. Daar, gevoel... daar is duende op dat moment ja, juist. erg gekoppeld aan religie. Ja, maar dan, dan gaat het wel even nog iets over iets anders ja. op dat moment. Want ja. daar, daar verwijst uh, Ferdinand natuurlijk expliciet naar ja. tijdens zo'n paas. Ja. Hebben jullie dat weleens meegemaakt? Ja. ja. ja. Wat ja. zie je dan? Wat gebeurde dan? Wat heb jij het wel eens meegemaakt? Ja, ja zeker. Ja. Ik ja, moest huilen altijd. Ja, ik ook. Ja. <laughs> en ik was ooit met iemand die zei van... Uh, ik vind dit echt een middeleeuwen. En die liep weg. En toen was het ook meteen uit. Ja, ja, ja. <laughs> vond... Het was de, de droom doorbroken. Echt? Nee, nee, niet... nee, nee. Ik vond gewoon... als je, je hoeft... dat niet snapt, dan kan je niet met mij zijn, zeg maar. oké zo, zo. Toen was het uit. Je hoeft ook helemaal niet <laughs> religieus te zijn... Om, om daar geen kippenvel van te krijgen. Ik bedoel, je kan helemaal niet in God geloven en in Maria. En toch... de rillingen over je rug... Voelen lopen bij uh, de processies. Ja, dat is echt heel mooi. Duizenden mensen die lopen dan met zo'n baar met een, een Maria. En in, ik heb het meegemaakt in San Luca. En daar is een Maria dan, de, de patrones van de zeelui en de zeelieden. En heeft zo'n uh, goud anker op haar wit brokaten gewaad en zo. En dan vrouwen die dan, oude vrouwtjes, die dan kleine kindjes optillen. En dat gewaad uh, ja. aan laten raken. En op een gegeven moment... zo'n straat staat vol mensen... die allemaal over gekleurde... zoutpatronen lopen. En, en iedereen valt stil. Doodstil. Duizenden mensen. En dan één iemand begint te zingen. Nou, echt. Dat hou je niet droog. Nee. Dat is echt nee. ongelooflijk. En is het dan echt... Ongeschoold. Is dat iemand die aange, op dat moment aangeraakt nou, voelt? Want een dat, beetje romantiek is dat. Dat, dat is een dat, beetje romantiek. Dat, dat, is, daar, daar was ik al bang voor, ja. ja het, het zijn wel mensen die het kunnen. Ja, je kan niet uit het niets een saeta zingen. Het zijn wel mensen die zich qua hobby vaak bezighouden met ja. uh, lokaal uh, in kroegjes flamenco zingen. Toch? Denk ik wel, ja. ja. Heb je wel eens de aanvechting gehad om het te doen? Nee. Nee, dus, dan was ik toch te veel uh, de buitenstaan. Dus echt van hun, ja. vind ik. Nou, van is, die mensen. Maar het gaat over... Hij, hij, hij spreekt over spirituele kracht. Er gebeurt op zo'n moment iets. En jullie hebben het al in vrij... Voor kwart voor één heb je het in vrij voorzichtige termen geprobeerd te benaderen. Maar als het gaat over Maar Dit gaat over spirituele kracht. Oh, jullie worden a, dan tot in je ziel geroerd. Je moet huilen, zeg je. Ja, maar, door die ervaring. Door dat, maar er spiritueel hoeft dus niet godsdienstig te nee, zijn. Nee, ja. precies. Nee, maar maar dat... wat, is het dan, wat is het dan wel... waarom dat zo heftig is en waarom dat zo diep gaat? Hoe? Wat, wat, snap je? Ja. Dan moet ik ja. even stoppen. Het is de combinatie van die beleving... ook van die mensen om je heen. Um, ook al ben je niet gelovig... Um, kan dat je toch zo beroeren uh, dat je het wel heel bijzonder vindt... dat je dat moment meemaakt en waardoor je toch uh, heel erg geraakt wordt... zonder dat je iets met dat onderwerp hoeft nee, te dat hebben. Dat begrijp ik. Maar dat moet dan toch iets zijn... wat voor jullie, alle drie persoonlijk, in je leven van wezenlijk belang is. Het gaat helemaal niet over God... Ja, ik nee. Maar nou, wel maar over met iets anders. Maar wat, dat met ze duizenden, met zoveel mensen dat zelfde moment ervaren. Zeg, ja. een, dat is wel een, zo bijzonder. De opperste verbondenheid het, met anderen. Ja, ja. ja, je voelt heel verbonden. Ja. Ja. En dan kijk je iemand aan die je niet kent. En dan sta je allebei te huilen. Weet je, dat je elkaar begrijpt. Het is zo ja. bijzonder. Ja, wat, wat ik er ook heel mooi ja. van aan vind aan, aan, aan flamenco in het algemeen. Maar ook zo'n moment. dat het, uh, het heeft geen opbouw. Het, het moet direct raken. Het is niet... Als een stuk ja. die, die zo is gecomponeerd dat het een inleiding heeft. En dan steeds je ergens naartoe voert. Maar het is, het is dat. Ja. Dat alleen. En daarna kan het totaal iets anders zijn. Dus dat... Daarna ga je gewoon een, een borreltje drinken. Ja, of ze halen ze daarna iets heel vrolijks. Het, het, ja, het is ook gemaakt ja. om op dat moment je, je te raken. Met een bepaald gevoel. En op een ander moment kan het weer helemaal anders zijn. Het heeft geen opbouw. Nee. Maar nee als jij speelt of als jullie zingen en spelen samen. Dan bouw je wel iets op. Dan probeer je juist wel... ...naar iets toe te werken. Ja, ik probeer ja, zelf een beetje een midden te vinden... ...tussen, tussen flamenco en de westerse muziekstructuur. Ja. Maar uh, flamenco uh, heeft eigenlijk geen liedjesstructuur... ...met coupletten en refreinen. Het zijn eigenlijk afzonderlijke gezongen stukken... ...die, ja, die vrij zijn om, om te kiezen. Ja. Jongens... Uh, wat mooi. Je nee, nee, het het mag toch... best wel even stilvallen, hoor. Ja. Nee, dat weet ik. Dat is juist heel goed. Ik was ondertussen bezig om te kijken of ik iets... Uh, een andere computer open te krijgen. Om te kijken of er al bellers waren. Mensen die hebben gebeld. Maar dat is dan niet zo. Uh, dan gaan wij... wat cd's ook laten horen. Carmen Linares. Die naam is gevallen. Ik wil, een paar ik wil nu ja. zij er nog bij zijn... Oh, want dat, dat is leuk. gewoon hartstikke leuk... Ja. iets laten horen... Um, van Lorca zelf, de grote Spaanse ja. schrijver, dichter achter de piano. Uh, met uh, La Argentinita. Die vrouw die zong, die danste. en deed de castagnetten. Die deed gewoon alles, uh, alles in één. <lacht> en dat werd dus gezien als flamenco. Um, en dan moet je eens luisteren hoe dat toen klonk. Ja? En dan hebben we okay. het over 19. Uh, 31. Zo, dat is een historische en dat is het, opname. En dat is het wereldberoemde flamenco-stuk El Café de Chinitas. Even kijken, welke trekken staat er in Dat is nummer 6. Kijk, dan moet ik even de meester in zelf. Ja, Lorca, dichter die zich als Schrijver. eerste vanuit de, de, de, de cultuur. De, zich... Nou, die heeft een ernstige poging gedaan om de flamenco weer nieuw leven in te roepen. He, samen met Manuel de Falla. En die Components. ging festivals organiseren en zelf uh, ging hij ook nee. muziek schrijven. Nee, Welke welk, welk tracknummer? sowieso. Zes. Het is gewoon heel leuk om te horen hoe dat toen klonk. En dat vond men ja. toen ook flamenco. Oké, okay. um, we zeggen nog even niks, want we haalden dit eruit, bruut als ik ben. En we dag, de... dag, dag, dag, dag, En dan zetten de Carmen Linares ervoor terug. Welke trek? Nummer vier. Ja. En die zingt nu in Nederland. Niet? Verkeerd. Zingt hij als een petaneraas? Zelfde lied, maar dan anders. Laat Carmen Linares. Met welke, weet je toevallig welke gitarist het is? Uh, in die tijd zal dat Paco Cortes geweest zijn. Okay. Ja. Ja. Ja. Carmen Linares is in Nederland... in het kader van de flamenco biennale... gaat met het Nederlands blaasdagsammer... een paar optredens verzorgen. Een van de mensen die jij al heel vroeg kende. Overigens, wat we hier lieten horen... dat was uit 1931... de dichter Café Lorca... met de zakjes, Dat klonk... Het vond het heel vreemd, vervreemdend, als, bijna als een klassiek lied. Ja, het was bijna een sopraan. Als je een sopraan, uh, precies. Ja, ja. Van een totaal andere ja. orde dan wat wij nu kennen, dan Carmen Linares. Maar dat voor, voor Lorca, die, die, die beschouwd wordt als een van de mensen... die die flamenco weer op de kaart heeft gezet en de belangstelling voor creëerde... als het ware, maar maar, heeft het zo geklonken dat we zijn ja, flamenco... Dat is ja, ja, toch wel niet kunnen horen hoe het nu klinkt natuurlijk. Ja, maar toen moet het toch ook al zo geklonken hebben. Dan heeft hij toch niet naar de goede flamenco geluisterd. Want die, die, was al, die was al veel ouder. Dus bij de Zigeuners en bij, um, in het noorden van Afrika... in de Arabische cultuur... moeten hele andere vormen van flamenco hebben geklonken. Toch? Mee eens. Maar ik denk, dit is ook meer, denk ik... Uh, in, in, in al die stukken die hij... Die in, in, dat Eden een boek heeft hè, uh, over de Gitanos heeft geschreven qua liederen. Ja. Uh, is het ook wel meer volksmuziek dan flamenco? Ja. Hij heeft het een beetje geboekstaafd. Hij heeft dingen uit de. Lorca. Ja. ja. ja. Hij, hij heeft het uit de volkscultuur genoteerd, volgens mij ook ja. wel. Ja. Het is overgenomen en, en is ermee in de haal gegaan. Ja. Maar, maar. Het was heel, heel verrassend in ieder geval. Jullie ook? Ja. Omdat Ja, ja, ja ik ken kende het. het wel. Ja. ja. ja. Ik heb bijvoorbeeld, misschien weer dat ook leuk om te ja. laten horen. Uh, uit, de, uit diezelfde bundel van Borca is La Tarada. Die kunnen we natuurlijk ook van Kamer laten horen. Maar ik wou hem nu eens laten horen van uh, welke cd heb ik je gegeven? Radio Tarifa. tarifa. Ja, welk nummer moet je dan hebben? Dat weet ik niet. Dan dat moet je me van niet. mij geven, staat er <laughs> nummer 1 op je briefje. Nummer 1. nummer 1. Voor mij een voorbeeld van fusie. Flamenco, Arabisch, ja. uh, waar ik toen erg door gegrepen werd. Want dat is iets wat je ook, dat krijgt het een andere kleur. Ja. Als je dat laat horen, waar dat, waar dat moorse, de moorse cultuur, ga je nu hier. Ja, dat een stuk van meekrijgen. Ja. Het heeft dan weer een zo totaal andere kleur. Ja. Wat we al ge, gehad hebben. Ten opzichte van wat we al gehad hebben. Dat, dat versterkt nog maar eens het idee dat flamenco vele gezichten heeft. Hier komt die Arabische kant sterk naar voren. Het heeft ook iets middeleeuws tegelijkertijd. Ik hou, ik hou moet ik je Rini Kersten eerlijk zeggen... dat ik enorm veel hou van deze kant van de flamenco. Ja. We hebben ook eens gedaan uh, met uh, hele... Beroemde flamenco-gitarist, Toma Tito. Ja. Um, en later daarna ook met Gerardo Núñez. In combinatie met een uh, Balama-speler. Uh, met Arif Sa. Turkse. Uh, wereldberoemde muzikant. Was ook een hele bijzondere combinatie. Dat, dat kan allemaal. Hoor je hier, wordt hier nou op een andere manier met het ritme gespeeld? Um, nee. Um, het maakt ook gewoon gebruik van die telling in acht die we straks ja. even geoefend hebben. Uh, alleen krijgt het een hele andere kleur... door al die uh, instrumenten natuurlijk ja. die eraan worden Precies. toegevoegd. Ja, ja. ja. fascinerend. Um, dat is bijvoorbeeld uh, wat in die film waar ik net waar ik net over had, uh, al eerder over had... is Vengo. Die, die roept die kant, de, de, ja. de Arabische kant in de muziek... heel sterk naar voren. Ja. Maar dan, en dan... Kan het ook zelfs zover gaan dat je Soefies. Ja. De, de, de mystieke kant van de islam. ziet wervelen? Daar zijn ook projecten van in Nederland geweest. met de Soefies. Ja. En dat is iets wat je helemaal niet verwacht. Ja. He, dat je die mystieke kant van de islam. in verbinding met de flamenco. opeens ja. voor je ogen ziet. En ik denk: van, hé, kan dat dan? Ja. ja, dat is allemaal. allemaal aan de orde geweest. in dat grote gebied waar. iets van flamenco uh, zich heeft ontwikkeld. Ja. Jij gaat volgend jaar. Iets bijzonders doen met Anne Frank. Dat is natuurlijk, ja. hè? hè? Ja, dat verwacht helemaal niemand natuurlijk. En Flamenco. Nee, nee um, Ik in ieder geval niet. We um, werken al een aantal jaren met een fantastische danseres, Maria Goncal, Flamenco-danseres. En dat is een heel creatief mens. En die is ook altijd op zoek naar uh, vernieuwingen en het verleggen van grenzen. En die heeft de laatste tijd veel gewerkt. Ook met kinderen in de Gazastrook, in Israël, in Cuba. Um, dus dan werkt ze met de flamenco dans met ja, die kinderen. Ja, ja. Um, en die loopt al jaren te broeden met het idee dat die wil de uitingsvorm flamenco gebruiken. om het verhaal van Anne Frank te vertellen. Uh, dat is dus niet een flamenco voorstelling, uh, het is een moderne. Dansvoorstelling, theatrale dansvoorstelling. met het idioom van de flamenco. En daar zitten zo'n zeven, achttal muzikanten achter. die ook deze sfeer van de Radio Tarifa wel oproepen. Die gebruiken invloeden uit de klesmer. Uh, ja, ja dat kan die zoeken, kan. Ja, zoeken kan. ook die, die mengvormen op. Um, en zij vertelt uh, in een uh, voorstelling van uh, vijf kwartier. Uh, hoe. Anne zich gevoeld heeft tijdens haar opsluiting. Haar emoties. En die emoties die brengt ze over uh, met haar dansen. Ze doet bijvoorbeeld, dat is heel aangrijpend... een hele uh, basale flamenco-dans, een faruca. Uh, uitsluitend op een redenvoering van Hitler. Als ondertoon. En... Doet ook iets op de muziek van uh, Marlene Dietrich. Uh, Zo? Ja, het is een hele, hele bijzondere voorstelling. Hij is uh, afgelopen september in première gegaan in Eindhoven. tijdens het uh, Best of the Fest festival. Waar dus uh, voorstellingen uit de hele wereld. die alles een prijs gewonnen hadden, getoond werden. En uh, daar was men helemaal kapot. Uh, letterlijk, maar ook. Uh, van, van het bijzondere, van, van de combinatie. Want ik denk dat dat, dat, dat, zou een, dat mes zou dan wel aan twee kanten kunnen snijden. Aan de ene kant dat je opeens door die onverwachte manier van vertellen... misschien wel dichter bij um, Anne Frank komt, aan de ene kant. Ja. En dus ook bij de tragiek van... Ja, het Neemt. is dus niet het dagboek uh, van nee, Anne nee. Frank, maar het is... Uh, haar stemmingen, hoe ze zich gevoeld heeft in die jaren dat ze heeft opgesloten, haar verlangens naar liefde, uh, haar uh, verlangens naar haar vader, uh, ja. Het zijn allemaal haar stemmingen die beeldend emotionele gemaakt worden, beelden. ja, emotionele beelden die door dans uh, ja, ja. worden uitgebeeld. Maar dat is dan de, dat er tegenover staat door de door de dans aan toe te voegen. Daar zit dans is energie. Dat hoef ik jou niet nee. te vertellen volgens mij. Daar zit dus iets vitaals in. Ja. Snap je? Dus dat vind ik. Dat vind ik het de andere kant ervan. Dat je zo'n tragische geschiedenis als het ware oplaadt... met wat alleen maar over een uitingsvorm is van levenslust. Ja, ja. Dat, en, dat komt ook heel erg in tot uitdrukking. Dat maakt het dan ontzettend scherp, denk ja. ik. Wat bijzonder. Ja. Gaat dat nog verder vaker gespeeld worden? Ja, um, het gaat in 2014... In Nederland en Vlaanderen een stuk of dertig keer uh, is het te zien. Omdat het zo aangrijpend ja. uitpakt. Kijk, Er zijn mensen die moeten wennen aan de combinatie van Anne Frank uh, en flamenco. Ja. Uh, je moet er ook niet naartoe gaan dat je naar een flamenco-show gaat. Nee. Uh, dat is het niet. Maar uh, ja, als je van dans houdt, van theater en het, het verhaal je aanspreekt... En het stuk het is ook wel een statement van Maria ja. Goncal. Het is opgedragen aan... Alle onschuldigen, ook op dit moment nog in de wereld, uh, kinderen die nog steeds lijden onder oorlogsgeweld. Ja. ja. Dat vind ik, dat, het idee is, is uh, aangrijpend en ontroerend. Um, en dat brengt me dan toch ook een beetje terug bij het idee waar ik eigenlijk mee begon: dat flamenco iets is wat voortdurend in beweging is. Ja, zeker. En, en, wat, en, en dat het iets is wat veel in zich opneemt stijlen, werelden, culturen, die wij misschien in, in de wereld, oh... Je, je gaat ingrijpen hoor ik. Ja, ik hoor dat ik opeens ga ingrijpen. Wat ga je zeggen dan? Nou, ik ga zeggen... Um, dat ik zei daarnet tegen jullie uh, redactie... Els, ja. Ja, van uh, flamenco is ook heel erg levenslust. Ja. Yeah? Dus de vrolijke kant ervan. En uh, het gaat heel vaak over diep en zo. Maar echt dat communiceren met grapjes. En ja. hey Rini, Rini, weet je wel dat je een grapje maakt met ja. een naam of... Ja, de communicatie is heel direct. Maar ja, nou, dit verhaal over Anne Frank moet ik ook vertellen. <laughs> ja, dat het ook heel, heel, ja, is ook zo, heel vrolijk ja. is. Nee, maar ja. dat vind ik dan. Dat, dat vind ik in, het, in wat Rini erover vertelt, vind ik dat juist het bijzondere. Dat dat levenslustige. dat je dat gebruikt om het verhaal van Anne Frank vertelt, ja, te ja. vertellen. Ja, dat is mooi. Maar wat ik wou zeggen, is dat het iets is wat, um, wat veel stijlen en werelden en culturen in zich opneemt. Terwijl wij de neiging hebben in de wereld waarin wij leven om dingen tegen elkaar uit te spelen. En is dat ook niet het bijzondere en het mooie van flamenco? Dat dat juist open is naar wat anders is. En dat het in staat is om muzikaal, door misschien wel gewoon simpel door het ritme, eh, te verbinden. Te verbinden. Ja. Ja. Zien jullie dat zo? Is ja. dat zo? Of is dat, is dat een erg. Maak ik de zaken nu mooier dan, eh, dan ze zijn? Nee, je ziet gewoon ook qua muzikale vormen: we hebben het nu gehad over Turkije, over Arabische ja. landen. Uh, ik heb het over klesmer gehad. Ja. Uh, het, het, het hangt allemaal met elkaar samen. En uh, je hebt gewoon de pure vorm. Ja. En, uh, <laughs> Wat het dan ook zijn mag. Hoor. Ja, En je hebt al die andere vormen die naar elkaar op zoek gaan. Ja. Uh, Flamenco en fado zijn ook projecten. van een Portugees uh, uh, ja. vorm van duende. Ja. Ja. Zie je dat ook zo? Dat het een verbindende... Ja, flamenco is heel verbindend. Ja? ja? Ja, ik heb bij mij in de winkel zitten ook, ik noem dat de winkel, de uh, Battle for Fiesta. Ja, die is geweldig. Dat ja. zijn uh, vier of vijf flamenco danseressen uh, met uh, vijf urban hiphoppers. En die leveren een strijd. Uh, ja, dat is fantastisch. Die niet ontzettend. gewonnen wordt. Uh, wie wond er ook weer? <laughs> oh, ze zijn op een gegeven moment allemaal samen. Ja. Dat een, ja, ze ja. waren uh, verbonden ja. met elkaar. Met de ritmes van de hip-hop. Ja. Uh, Mooi. Dan da, dans jij nog wel eens. Heel grappig. Doe je, dit, doe je nog wel eens. Um, ja, heel zelden. Heel zelden. Uh, kijk, het lastige van die artiesten die we halen. is altijd dat ze mij uh, het podium op. Het is in Spanje heel normaal. ook al heb je de hele avond niet op het podium gestaan. dat je toch nog iemand even erop trekt. Uh, die ook meedoet. Maar. Voor het publiek vind ik het altijd nergens op slaan, want niemand weet wie ik ben. Ja. Behalve als ik in Utrecht sta of zo. Um, nou, dan weet ik dat altijd wel te ontwijken door tijdens het applaus niet meer in de coulissen te staan. Dan ben ik <lacht> altijd weg, want ik weet dat ze het toch gaan proberen. Um, en dan moet ik nog wel eens uh, in een of andere afterparty of in de artiesten foyer. <lacht> uh, word ik dan nog wel eens van stal gehaald en dan doe ik wel mee hoor. En, en betekent het dan nog iets voor je of alleen maar. Het gevoel dat je het kwijt bent en dat het iets van vroeger was. Of kan het nu... Want dat is het mooie aan... Dat vind ik wel ook nog. Dat hebben we niet genoemd. Maar het um, is absoluut een fenomeen... dat veel flamenco-zangers... gaan tot op hoge leeftijd door. Ja. Sterker nog. Misschien worden ze dan wel op hun mooist. Heb ik gelijk ja. of niet? ja ja dat is mooier dan ja maar dat, dat geldt eind komt nee is geen, geen eind eind aan. nee nee maar het hoeft dus niet gepolijst te, te, te, te, te zo, nee, klassieke nee, nee, nee, zangers die moeten dat die houden op uh, ja. als ze verstandig zijn op een goed moment maar bij flamenco kan, hoeft dat niet. Nee. En ook met de dans hoor. Met de dans zie je toch ook dames die vroeger dan heel erg uh, virtuoos vrouwen... waren. Die dat dan hebben helemaal ingedikt tot alleen maar een pose. En dan alleen maar de armen omhoog. En dan, is het, dan staat ja. het er echt. Ik heb vrouwen van tachtig uh, ja. op het podium neergezet. Hè? Mama Lily van de Gitanos de Granada. Ja. Uh, Als danser is. Ja, de moeder van uh, Antonio Alpipa. Met die drie generaties. En, dan en dat is niet genant. Nee, totaal niet. Dat is uh, ontzettend indrukwekkend. Want je... je zoals die Mama Lilly van de Los Gitanos de Granada, dan zie je gewoon waar de jongeren die bewegingen vandaan hebben gehaald. Ik bedoel, zij voeren er nog heel klein uit... maar zo geraffineerd. Nee, dat is prachtig om te zien. Ja. Ja. Dat is dus ook een heel mooi aspect. Want jij, uh, uh, Helena, kon het niet laten om hier... terwijl we de muziek hoorden, ook te gaan dansen. Ja. Dat zit je in je bloed. Of dat is, wat... Ja, dan hoor ik die muziek. Ik ken het liedje. Ik ga meezingen. Maar zingen, ken, je, ken, je en dan... de, ken je de gebaren ook? Of, of doe je dan... Ja. Improviseer dan maar. Of ken de... ja. ik, ik ken die gebaren, ja. ja. En ik improviseer het. Ja, dit, dit is niet bedacht wat ik sta. te nee, doen. Nee, dat nee. Ik begrijp ik wel. Maar is het dan stilistisch verantwoord? Of is het... Ben je ook dat eigenlijk... Dat vind jij die niet. Nou nee, ja, volgens oh. mij leerde ik jou kennen... Ik, uh, zoveel jaar geleden dansend. Ja. We ja. begonnen met dansen. Je ja. hebt ja. ook bij ja. mij wel lessen gedaan. Ook ja. Uh, vroeger. Ja. Ja. Dus uh, het zit erin? Vanuit het zit... Amsterdam in de trein, iedere week naar Utrecht. Ja. Naar Otrera del Norte. <laughs> wat mooi. Nou, ze dus hebben we toch heel wat overhoop gehaald hier. In deze... Uh, altijd zo'n Hollandse studio, Casalona. Ja, en tijdens de, de koudste nacht van het jaar, geloof ik. Koudste nacht Min van 20, het jaar. 20 jongens, maar hier voel je dat niet. Nee. Geen seconde, zeg. Dat nog maar iets horen, denk ik. Ik weet, ik kan... Wat, nou ja, we gaan uh, zo afsluiten hè, voor een paar minuutjes. Dus misschien... ben je nog iets laten horen? Kan je nog iets laten horen? Um, jij had van de week volgens mij uh, Erik Vloeimans in je Vorige week hadden we Erik en je Vloeimans hebt te gast. Erik van hier ook al eens een keer gehad. Ook al eens een keer gast, ja. Gisteravond was die op uh, Radio 4 te horen. Ja. Ik heb een CD meegenomen van de Flamenco Opera. Die wij geproduceerd God. hebben toen. Met ja. een paar prachtige artiesten. Ja. Ook flamenco-artisten uit Spanje. Een voorbeeld van iets waarbij heel veel verschillende culturen. Klassieke zang komt daar bij ja. de flamenco. Countertenor, sopraan. Precies, maar ook onvervalste flamenco zanger Strijkkartet, ze hebben ja. voor, komt er bij elkaar. flamenco zangers zangeres danseres. Uh, Erik, Erik Luhmans als ja. iemand die improviseert, dus eigenlijk uit de jazz komt. Erik wel zit erbij. Oh, ja, dat ga ik, even ik dacht, ik, ik doe een, een feestelijk nummer. Ja. Gaan we dan mee afsluiten? En, het Feest van de Engelen. Oh. Fiesta de Los Angeles. Nummer 1 van de CD. Dit is de eerste CD, hè? Klopt dat? Want het is een preludie, volgens mij. Preludium. Oh, wacht, ja. Dan uh, zit ik te klungelen. Ik moet CD 2 hebben. CD 2. Ja. Dan haal ik hem er weer uit. Krijg je hem eruit? Uh, maar dat was inderdaad een, uh, een prachtig project... Uh, wat uh, al deze stijlen bij elkaar bracht... en uh, waar dit nummer uh, ook wel herkenbaar is qua flamenco. Zit er zitten Sirianas in, er zit tango in. Uh, maar waar toch al die andere muziekstijlen stukje. bij elkaar komen. Ja. En dat is maar een heel klein stukje van wat een fascinerende uh, flamenco-opera is van Erik Vaarsommerijl. El Greco de Toledo, of die schilder in Toledo die het knap lastig had. Als kunstenaar in een uh, uh, gespleten samenleving. Hé, hey, doet dat u ergens aan denken? Zometeen, Roek uh, de nacht is anders, klinkt anders. Bij de Vara, hoe dan ook, altijd. En morgen heeft Klaas Drupsteen de gasten. En dan komen we toch een beetje in de buurt van Anne Frank, waar we het al over hadden. Um, morgen gaat Klaas in praten met de historicus Bart van der Boom. En dat is vanwege de Nooit meer Auschwitz-lezing op vrijdag... door Beate klaarsveld koensel En Bart van der Boom um, schreef het boek... Wij wisten niets van hun lot.